Wegverkeer, treinen en vliegtuigen kunnen vandaag allemaal hinder ondervinden van het winterweer. Met name in het zuiden van het land zal de sneeuw voor flinke overlast zorgen, verwacht de ANWB. In Zeeland, West-Brabant en in delen van de Randstad, waaronder Den Haag en Rotterdam, valt naar verwachting zo'n 10 centimeter sneeuw. Rond Amsterdam en Utrecht zal dat niet meer dan 3 centimeter zijn. Voor de ochtendspits verwacht de ANWB vooral problemen ten zuidwesten van de lijn Den Haag-Breda. Daar werd gisteravond laat al stapvoets gereden. Ook in andere delen van het land kan de sneeuw tot overlast leiden. Het weer in de zuidelijke helft van het land vannacht de sneeuw. In het noorden blijft het droog. Het vriest op de meeste plaatsen licht. In Groningen en Friesland matig. Komende ochtend trekt de sneeuw langzaam naar het oosten weg. En wordt het vanuit het westen droger. De temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen. De A4, Amsterdam richting Delft. Daar is bij knooppunt Burgerveen een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er is een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Den Haag wordt geadviseerd om Sassenheim te volgen. De A44, de N44 en de A12. En de A67, Turnhout in de richting Eindhoven en Eindhoven in de richting Turnhout. Daar is tussen Eersel en de knopen De Hocht alleen de linker rijstrook afgesloten. Er is daar een spoedreparatie. Dat was het. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. De knaap was lang beducht voor het baasje dat gelijk een vogel door de lucht kon vliegen over het ijs. Het is pier die elf steden van Friesland op één dag heeft in het rondgereden. Een gedichtje uit 1740 van Van Boelens, waaruit blijkt dat ook toen al een soort Elfstedentocht werd verreden. Welkom terug bij een winterser. Dit is de Nacht. De schaatsen kunnen uit het vet en misschien giet dit wel on, de Elfstedentocht, wie zal het zeggen. Maar we mogen de ijsvogel niet uit het oog verliezen. Hoe dat zit, hoort je zo meteen. You never take Finer en cold as ice. Ja. Toepasselijk, hè? Maar even heel iets anders, want allemaal leuk en aardig. Al die aandacht voor het schaatsen op natuurijs. Maar laten we de ijsvogel niet vergeten, want die is minder blij met de vorst. Ben Appma is coördinator van de ijsvogelwerkgroep van de gemeente Groningen. Goeiedag. Goeiedag. De gemeente Groningen heeft een ijsvogelwerkgroep. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Bijzonder. Ja, ja. Ja, ik weet ook niet hoe dat gekomen is. Um, um, er zijn natuurlijk allerlei werkgroepen die in, onder de Natuur- en Milieufederatie vallen. Ja. Uh, meer mensen die met, sowieso met vogels iets hebben of met uh, bepaalde dieren. Maar uh, ja, ik zit dan in de ijsvogelcommissie. Is er ook een mus, uh, werkgroep bijvoorbeeld? <laughs> dus GELACH Dat geloof ik niet. Nee, ik geloof het niet. Het is wel zo dat denk ik, de ijsvogel uh, ja, toch wat tot de verbeelding spreekt. Zeg maar, ah. uh, dat is een soort zeehond of zo uh. Hoe ziet het er ook weer uit? Um, Heel uh, ja, felblauw, met een knal oranje borst. Als je hem zo hebt, kleine. Heel klein, hè? Ja, het formaat van een merel ongeveer. Ja. En je ziet hem bijna niet, want hij vliegt altijd heel laag over het water. En uh, echt als een, met 80 km per uur, als een, als een schicht, ja, vliegt hij eroverheen... en dan zit hij weer op een tak even uh, te vissen. Ja, ja want ja. Daar, daar gaat het om. Uh, hij zit te vissen. De, de ijsvogel die is minder dol op de vorst. Hoe, ja. hoe, hoe zit het precies? Ja, die naam ijsvogel, dat doet denken dat hij er een liefhebber van is. Maar ja, als er dan een ijsvloer komt, dan kan hij gewoon zijn visjes niet meer vangen. Mm. En hij eet alleen maar visjes die hij zo direct vers uit het water vist. Je kan hem visje op de stijgen leggen, maar dat, dat, dat trapt hij niet in. Hij wil ze zelf vangen. En ja, als er ijs ligt, dan kan hij er niet meer bij. En, en, en dan gaat hij dood. Als hij niet meer kan eten, dan uh, is het afgelopen. Ja. hoe lang kan hij zonder eten? Ik weet het niet precies, maar ik schat het zo. Uh, in het half 2, 3, dan uh, wordt het wel heel precair. Dus de alarmbellen die, die zijn gaan rinkelen bij jullie. Ja, ja, ja. hier in Groningen is hier, was hier en daar gisteren al wel wat water open. Ja. Maar uh, ja, hij, heeft een, een, hij. Hij gaat wel op zoek naar eten binnen een staal van een kilometer of wat. Uh, maar goed, uh, de kleine sloten zijn allemaal dicht. Dus uh, ja, nu hij zeker nu doorvriest, uh, wordt het steeds spannender voor hem, moeilijker ja. voor hem. En daarom doen jullie een oproep? We hebben geflyerd um, Flyers uh, langs. Uh, woonboten met name en huizen aan het water rondgebracht met de vraag of zij weten dat er een ijsvogel in de buurt is en dan ter plaatse een wak te maken. Ah. Zij weten hoop ik, verwacht ik, waar ijsvogels zitten. Zij kunnen overzien waar wakken zonder probleem gemaakt kunnen worden zonder dat mensen in gevaar komen. En ik denk, uh, ik, denk ik, ik schat dat dat een goede tactiek is. Zodat de, de ijsvogeltjes toch aan hun uh, vis kunnen komen. Ja, klopt. Ja. Maar moet je ja. er natuurlijk niet gewoon zijn gang laten gaan? Ja, dat kan je ook zeggen. Um, ja, um, dus, uh, we zijn, uh, een jaar of vijf geleden waren hier in Groningen nog 30 paardjes in de stad Groningen, in de gemeente Groningen. Mm -hmm. Elke uh, strenge winter die erna gekomen is, die hebben het aantal uh, gehalveerd of een derde gemaakt. Zodat so. we dit afgelopen jaar nog één broedpaar hadden mm. in de gemeente. Ja, uh, ik wil ze best een handje helpen, want het gaat wel heel hard in. Ja, straks duurt het wel heel lang voordat er weer een beetje populatie is. Yeah, yeah. Ja, ja. Dus daarom is het wel nodig, vindt u? Ik vind het nodig, ja. Ja. Hoe weet u eigenlijk zo precies dat er nog maar één uh, uh, paar is? Ja, we, hebben, we vragen steeds om meldingen en, uh, en we, we letten zelf ook op. En uh, we hebben dit hele jaar uh, in het voorjaar geen één ijsvogel gezien. Pas in de zomer weer een enkele. En toen uh, in het najaar hebben we van één persoon gehoord... die heeft een stel ouders met een jongen zien vliegen in het zuiden van de stad. Oh. Dus uh, vrij zeker hoor, dat er maar één... Dus de oproep is maak een wak, want dan kan de ijsvogel uh, blijven eten. Maar weten die vogeltjes die wakken wel te vinden, denkt u? Ja, um, vaak uh, blijven een deel van de ijsvogels blijft ongeveer op dezelfde plek. En mensen die weten dat ergens een ijsvogel zit en dat die een wakje heeft... die zien dat waarschijnlijk. En als dat wakje nou gaat dichtvriezen en ze zijn er vlot bij... Dan weet die ijsvogel dat wel. Die, die gaat wel wat op zoek. Die schattelt even wat rond en je hebt intussen een ijsvogel een wak gehakt en een wak gehakt. Dan komt hij nog wel even weer kijken. Ik denk zo willekeurig ergens een wak gaan hakken, dat zal niets veel zin hebben. Maar op een plek waar al toch een ijsvogel verblijft en vist, is het heel handig om een wak te maken. Nou, is het niet allemaal uh, uh, uh, ja, misschien mooi voor de ijsvogel, maar tegelijkertijd niet gevaarlijk voor de schaatsers? Nou, ik denk dat dat elkaar helemaal niet hoeft te bijten. Okay. Uh, dat moet elkaar ook niet bijten. Uh, ijsvogels die vissen in ondiep water, uh, waar kleine visjes zijn... die willen een tak erbij om op te kunnen zitten. Um, dat zijn niet de plekken waar, uh, waar grote groepen schaars langs gaan. Je ah. doet het toch in een klein slootje opzij ja. of uh, naar, vlak bij de wal ergens. En het is heel makkelijk af te zetten of uh, ja, zo veilig te maken... dat daar geen ongelukken uit ontstaan. Waarom bent u eigenlijk zo betrokken bij het lot van dit kleine wezen? Ja... Er heeft hier bij mijn huis een aantal keren één of twee rondgevlogen, gevlogen. Er hebben rondgevlogen. En ik ben onder de indruk geraakt van de schoonheid en de parmantigheid. En toch ook de soort ja, kodd koddigheid of zo. Het is, ja. is zo'n grappig beest. Ik moet altijd grijnzen als ik opname oh. van het dier zie. Het is, het is uh, ja, een soort primitieve eenvoud. En, en tegelijk schoonheid. Het lijkt heel tropisch en toch is het ook wel echt Oer-Hollands, het schijnt hier ook al, uh, al in de middeleeuwen ook rondgedart te hebben, dit diertje. En wat, wat voor geluid maakt de ijsvogel? Ja, uh, ik, ik ben een beetje dood, dus ik hoor het zelf nooit zo goed. Um, een vrij ongedefinieerd piepje op, uh, op Google kan je het vinden. Okay. Ik zou zeggen, luister maar, maar dat ik, ik, spreekt me niet zo tot de verbeelding, het geluid. Nee. Een soort piep ja. en even nog wat andere geluidjes. Ja. Nee. Maar het is een parmantig beestje dus. Ja, ja visueel heel, heel indrukwekkend, ja. ja. Nou ja, die vorst is er dan nu. Uh, vindt de ijsvogel helemaal niet leuk. Heeft u dan eigenlijk ook zo'n hekel aan de vorst? Helemaal niet. Nee, oh. ik, ben, ik heb zelf in 85 toch gereden. Ah. En uh, ik, ben, ik word helemaal opgewonden als er ijs komt. Hoe er is sinds een paar jaar, sinds ik die ijsvogel zo in mijn hart heb... Uh, is er wel een, een mare bij gekomen. van... oh, dan moet ik ook opletten. Dat ja. is ook in deze tijd. Ik nee, ik ben dubbel. gek op schaats. Ik ben ook uh, hier voorzitter van de ijscommissie van deze wijk En wij uh, willen heel graag... Een ...en schaatstocht voor kinderen houden hier in de wijk. Dus uh, ja, die, die twee dingen moet ik ook combineren. Tot slot nog een tip voor het maken van een wak? Ja, heel goed. Uh, ga niet met een bijl hakken, dat lijkt me veel te gevaarlijk. Ik, zou, uh, ik heb, doe het zelf, als het ijs heel dun is... Uh, ...kan je vanaf de wal met een uh, schoffel uh, allemaal stukjes ijs uh, breken... ...tot je een soort cirkel hebt of een, een, een vierkant van uh, minstens een meter groot... En dat kan je dan met een hark kan je dan naar je toe harken, dat ijs, uh, die ijsbrokjes. Als het ijs dikker is, uh, ga dan op het ijs staan en neem een spade en, uh, of een andere stamper en hak steeds een stukje ijs ijsstreepje uh, eruit totdat je een cirkel gemaakt hebt. En schuif die plak ijs die je dan gekregen hebt uiteindelijk met een hark onder het bestaande ijs en dan... Uh, dan heb je zomaar een mooi stevig wak En zonder en dat je, je zelf in het ijs in valt natuurlijk. Wat zeg je? En zonder dat je zelf in het water valt. Natuurlijk. Ja, precies. Je eigen veiligheid. En uh, ook die van anderen uh, staat natuurlijk met stipboven aan. Dus doe het takken omheen waardoor niemand erin rijdt. En is het ook nodig om, om um, die wakker te maken in de rest van Nederland? Behalve Groningen? Uh, ja, ik zou, het, ik zou het heel fijn vinden als mensen die, uh, die bij het water wonen... en die weten dat ergens uh, ijsvogels zitten... Ja, deze raad uh, ook even ter harte nemen en kijken of dat ze kunnen doen. Goed, ja, hierbij de oproep gedaan. Graag. Laten hopen dat het uh, goed gaat uitwerken. Ben Abma, coördinator van de IJsvogelwerkgroep van de gemeente Groningen. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En welterusten. Black man, born free At least that's the way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 en Solsville uit 2012. Nog even dit geluid. Dit is hem dus. We hebben het nog even opgezocht. De ijsvogel waar we het zojuist over hadden. Ben Adma van de ijsvogelwerkgroep van de gemeente Groningen. Er raadt de mensen aan om een wak te maken voor de ijsvogel... want afhankelijk van visjes. En anders redt hij het niet met deze vorst. Haaie Hoekstra, goedenacht. Ja, nacht. Bent u ook zo uh... optimistisch over... Uh, de steden, toch dit jaar? Nee, niet zo bijzonder. Oh. Ik wil eerst de, die meneer van die ijsvogels. Ja. Ik was een joggie van 15 jaar en uh, dat was tussen weiland en bos en dat was heel helder water, dat was een sloot. En daar zag ik hem wel vaak. En toen ben ik verhuisd en heb ik hem later, toen ik weer daar was, uh, 30 jaar later, heb ik hem weer een keer gezien. Ah. Het is een prachtvogeltje. Ja. Was, u, Kijk, was u ook onder in de, man... de indruk? Ja, het is zo'n snel beestje en uh, ja. je ziet hem bijna niet. Joo, ja. U kunt bellen met al uw schaatsverhalen 0800-1121. Ja, de meeste mensen zijn heel enthousiast. En, en hebben we er wel vertrouwen in dat er nou, misschien wel een elf stedentocht komt dit seizoen? Daar denkt u anders over? Ja, even kijken. Van, uh, de wind moet. Uh, hij zit, moet eerst in het Zuidwesten moet hij zitten, de regenhoek. En dan moet hij. Ruimen. Ja? Met de zon, ruimen is met de zon meedraaien. Mm -hmm. En dan gaat hij in het noorden zitten. En dan uh, is het guur vies weer. En dan moet hij een beetje doordraaien. En dan moet je daar een stabiel hoge drukgebied in het, noord, uh, in het noorden hebben. Maar hij mm -hmm. is niet is hij te ver. Uh, de wind die is al bijna door het oosten heen gedraaid. Wacht en... even, had dit nou over het meedraaien van de zon? Ja. Dat kan toch niet? Ruimende wind. Je hebt een uitspraak. Dat is, uh... Even kijken. Uh, krimpende wind en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen. Dat laatste dat is voor de, rijn. voor de Rijn. Krimpende winden. Zo gauw de, de wind krimpt. Als je tegen de zon richting indraait. Dan ah. uh, kan je de er donder op zeggen. Dan is het uh, direct of twee dagen later is het slecht weer. En de wind nu is, is niet goed? Ja, de wind die heeft zich keurig gedragen, mm -hmm. maar hij zit nu al te ver in het oosten. Okay. En dan moet de, de maan, die moet ook meewerken, uh, hij is nu nieuwe maan, de maan doet het prima. En dan als de maan omhoog, of van uh, nieuwe maan naar volle maan, mm -hmm. dan, uh, dan gaat het weer gaat ook omhoog. En die maan die doet het prima. Maar eigenlijk gaat het nu al min 10, min 15 moeten wezen. Waarom? Ja, hoe wil je anders ijs maken? Moet toch nou ja, zien? maar het kan nog komen. Ja, het zou kunnen. Maar die, die, die, die sneeuw die er komt, dat bevalt me ook niet. Oké. Okay. Hey, ik, ik... ik ben maar een amateur hoor. En, <laughs> ja, uh... Ik weet ook helemaal niet of het klopt wat u zegt, maar goed. Ja, uh, nou ja, ik ben uh, ondertussen 65 jaar. Dus, uh, en ik heb het altijd gevolgd, Want ik ben een zeiler en veel met oude mannetjes ah, dus gesproken. Het, en... het zou best kunnen dat, nou, u, dat u gelijk hebt. Dat zegt u. Dus het zou best kunnen dat u gelijk hebt? Ja, dat, dat, dat, kunnen we, dat, dat kan niemand vertellen. Nee, maar in ieder geval wel goed om een beetje te relativeren misschien, hè? Ja, volgens mij nee, lukt het niet. Maar dat weet je nooit. Dat hier is, uh, en vooral tegenwoordig met die klimaattoestanden uh, met CO2. Ja. Heb u de... wel eens van Thorium gehoord? Uh, leg even uit. Uh, je hebt uh, kernenergie. Ja en uh, Carafugie. Mm -hmm. En uh, vroeger was de thorium ook al bekend, maar toen hebben ze ingezet op het element 92, uranium. Ja. Want van dat restproduct, daar konden ze mooi uh, atoombommen maken. Mm -hmm. Dat was in de tijd van de Koude Oorlog. Mm -hmm. en, maar nu die Koude Oorlog, die, die is weg, en uh, nou, ik hoop dat... die Kernwapens, dat dat, dat, er nooit, dat die druk nooit uit gaan halen. Maar, maar wat heeft thorium te maken met, met het schaatsen op natuurhuis? Nee, niks. Maar ik wil het graag bekendmaken. Thorium, dat is een heel veilig element. Ze noemen het gewoon ook uh, de grootste ontdekking na de uitvinding van vuur. Je kunt, uh, er is genoeg uh, voor tienduizenden jaren. Ze noemen het ook wel groene kernenergie. Oké. Okay. Nou ja, wat dat betreft heeft het misschien wel weer met natuurreis te maken... als je een beetje doordenkt, Klimaatverandering, ja, ja, ja. goed. Haia ja, ja, ja. um, ja. Hoekstra, heel erg bedankt. en um, ja, Bedankt voor dit, deze kanttekening. Uh, we moeten er rekening mee houden dat die er ook niet zou kunnen komen, de Elfstedentocht. Maar ja, ik blijf zeggen, ja, wie weet, het is wel. gewoon ik leuk om, om te blijven zeggen, toch ook? Ja, ik durf er wel een tientje tussen te zetten dat die niet kan. Oké, okay. nou, daar houden we je aan. <laughs> Ja, oké, okay, maar okay. dan moet jij er ook aan houden. Ik, oh, ja. Uh, ja, dat is goed. goed. Hierbij, hierbij. hebben we nu al een tientje gewet. Ja, ik ja, geloof, geloof het wel, okay. hè? He? <laughs> ja, dat ja, ja, ik al. Oké, okay. okay. ja, uh, ja. uh, we hebben elkaars nummer, dus dat komt goed. Meneer Hoekstra, bedankt. Ja, ja oké. Okay. Waar, ja, waar hebt u het bedankt. schaatsen geleerd? Uh, hoe was de eerste keer? Wat is de mooiste plek om te schaatsen? Misschien hebt u wel eens een ongeluk gehad of ooit meegedaan aan de Elfstedentocht. Of gaat u meedoen als hij dit jaar komt? 0800 1121 nacht.eo.nl en we zitten ook op Twitter. Hashtag, dit is de nacht.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 Sam Cooke en Wonderful World uit 86. Mevrouw Mulder, Henny Mulder, cha nacht. In nacht. jaar Welk u leren schaatsen? 1950. En hoe oud was u toen? Negen. Wauw. Dus. Waar was het? Uh, in Utrecht. Ja. Ik woonde in de straat en daar aan de ene kant hadden we een kade en aan de andere kant hadden we een kade. Dat was toen nog allemaal sloot. Dus dan kon je gezellig op leren schaatsen. Maar dan had je natuurlijk van die houten schaatsen. Met van die oranje linten. Ja. <lacht> Ziet u het voor zich? Ja, ik en zie je het ook. Als ik die kringen nog kent. Ja, ik ken die ze. Ik, ik, ik heb er ook op Ik ben bezig. Want iedere keer schoot je schaatsen van je schoen af. En dan was het weer, dan we dan mijn lint. Oh, dat was Drama. eigenlijk een ellende. Ja. Ja, en mijn vader zou me het... leren schaatsen. Zo hebt u het wel geleerd? Ja, mijn vader zou leren schaatsen. Ja, het ijzert natuurlijk onderuit. Dus die ging er vandoor. Zoek het maar uit. <laughs> maar ik heb het dus. Ja, ik heb het dus wel geleerd. Maar dat was natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk een hand. Vond de het wel was het leuk? Orloge, dus we hadden niet zoveel geld. Ja. Dus schoenen, die te kort, te klein werden. daar werden de neuzen vanaf gesneden. Ah. Dus dan gingen schaatsen. <lacht> en dan had je dus natuurlijk die oranje banden op die schoenen. Dus je was tijd van een minuutje me drijf, nou, toen had je bevroren sokken. Ja. Oh, oh, oh, oh, was het al ervan denkt. nou, nou. En was het dan wel leuk? Wel was het wel leuk? Nou, ja, natuurlijk. Je ging gewoon door. Achteraf denk je, ja. ja. Het was toch niet anders? Niemand nee. toch niet, had gewoon de schaatsen. Nee, iedereen dan die schaatsen op houdtje. Uh, schaatsen met schoenen gehoord. Ja. Dat bedacht natuurlijk later wel, maar... Uh, het was toch helemaal niet bij. En, uh, je, kon, je kon leren op die, uh, op, die houten, op die houten schaatsen. Schuif. Ja, dat is wel grappig. Maar ik heb het niet zo lang gedaan, want ja... Uh, je moest met veertien jaar aan gaan werken, dus er is nooit meer straat. Ah, nee? Nee, er was geen tijd en geen geld voor. Geld voor de ijsbaan was er niet. Maar er was natuurlijk wel uh, meer natuurijs vroeger dan, dan nu, maar ja, nou ja, de laatste jaren dat, het We hadden zeker. Wij hadden twee kaders. Ik, ja, ik, ik kent Utrecht natuurlijk niet. Maar dat ik woonde er uit. dus, uh, de jowel, mensen ja. Mensen zullen het wel weten. Dat was de Van kade en de Van kade ja. en de Noordbruiklaan... En dan kon je dus op die twee uh, kaders schaatsen. En dan ging je klunen En dan ging je de Noorburg uitlaan. En dan kon je helemaal naar het aan het zuilen. Ja. En er is toen ook nog eens een een schip opgegraven. Dat staat nou hier in het museum. Sorry? Oh, ja, ja, ja. In het Centraal Museum, ja. Ja. Maar wat heeft dat te maken met, met, uh, met het natuurhuis? Met ja Niks. Oh. <laughs> dat het allemaal, nee, dat reclame het is, maken allemaal voor uh, slotenwagen is. Dus. Yeah. En, en nu, nu de vorste periode weer is aangebroken... Uh, denkt u dan, uh, dan, dan regelmatig ook terug aan, aan die tijd, aan, aan de ja, jaren 50? Ja, dat denk je er nog wel eens aan terug. Als je dan ziet uh, hoe die kinderen tegenwoordig gekleed zijn... en uh, kind en en ik dat allemaal. Wat he, dan luxe, denk luxe. Oh, oh, dat hadden wij dan een tijd. Maar ja, het was niet anders, iedereen had het toch? Dus, en had ja, je ook, uh, ook Koek en Sopie? Zegt u? Koek en Sopie ook? In die nee, tijd? want het waren alleen maar sloten. Ja, maar, maar dus, misschien uh, toch met wel... Met uh, aan de zijkanten, dus dat was er allemaal niet bij. Maar dronk u misschien niet warme chocolademelk als u, als u klaar was? Of iets anders? Nee, dat, dat, dat was er dus niet. Nee. Ja, nee. dat kreeg je thuis. Ja, ja oké, okay, dat bedoel ik, ja. Toen hadden ijsmelk. Ja, <laughs> ja. Nee, want echte schaatswanen, ja... We hebben nou dan de vechtse banen, maar dat, die waren natuurlijk ook Nee, niet. nee. Nee, ja, de polders die waren dan wel eens ondergelopen. Die waren naar Polen maar voor de rest... Eh, nee, dan ging je met school schaatsen. En dan was je constant bezig met die rotveters. Dus ik <lacht> kwam helemaal niet te schaatsen toe. Ja, wat, wat, wat, wat een dat zegen wat dat betreft dat het allemaal is ontwikkeld hè? daarna, gelukkig. Ja, als ik zie dat mijn dochter later. Maar die, die had niet zoveel schaatsen, genen. Dus maar die had dus al kunstschaatsen. Wat, wat is uw allermooiste herinnering aan, aan de jaren 50 waarin u uh, hebt leren schaatsen? Ja, dat, was, uh, dat was wel grappig. Wat is uw allermooiste herinnering? Nou, dat, uh, dat er op die dingen natuurlijk, en dat er uh, een in was, uh, de, de, de, de ijs is gezakt, en dat toevallig Sinterklaas kwam. want in die, die tijd was het. Uh. En die ging met uh, tabber en al om de kind eruit te halen. Sinterklaas heeft in die tijd een kindje uit water gehaald. Ja. <laughs> wat een goed verhaal. Dus, ja, dat zijn allemaal van die dingen dat dus je denkt ja, dus dat is wel leuk. Dat is een mooie herinnering. Ja, dat is het dan leuke dingen denk je nou, dat gaat het dan eigenlijk uh, gaat een leven haard, hè? Ja, ja. Nou, bl blijf goed. luisteren, er komen vast nog heel veel mooie herinneringen voorbij. Ja, mevrouw Mulder. Dat uit hoop ik. Dat vind ik wel leuk dat soort dingen. Als je wordt, ga dat soort dingen leuk vinden. Nou. Mooi, uh, blijf lekker luisteren. Mevrouw Mulder uit Utrecht, dank u wel. En uh, zometeen dan hoort u waar u het beste kunt schaatsen op natuurijs. Waar precies? Dit is Nieuw World Sun. Light of the world, hope for all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 Sir Kun je schaatsen leren? Nou, dat kan bijvoorbeeld met een stoel op de vijver van het gemeentemuseum, schrijft Toby op Twitter. #Hashtag Dit is de nacht. Dat was New World Sun and Today. Waar kun je precies op dit moment als schaatsen op natuurijs? Erik Eckel houdt dit bij op eckel.com.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 Ja, wat ik begrepen heb, meer in het zuiden, het zuidoosten. Uh, dus het noorden uh, zou daar uh, geen last van kunnen hebben. Zit hier in het midden. Uh, Zit hier in het ja, midden, Ja, maar het dus... noorden is de toch thuis. Oh ja, dat is waar. Maar kunnen we hier, uh, denkt u dat ja, hier snel gaat vallen? Ja, ik, ik... Het zal erom spannen. Het zal erom spannen. <lacht> het is behoorlijk grijs buiten, dus uh, het zou kunnen. Maar ja, maar ja goed. Gewoon schaatsen allemaal de komende ja, week. zeker. Dat en, kan wel, en, denkt u. En, en voorzichtig natuurlijk, ja. Elzabeth Guteke en Thijs van der Brink in gesprek met Erik Ekkel van Ekkel.com. Daar kunt u kijken om te zien waar u al kunt schaatsen. En dat kan op dit moment volgens deze website op vijf plekken. Dat is allemaal natuurlijk in Friesland. Wat is volgens u de mooiste plek om te schaatsen? Als het straks kan, waar gaat u dan een toertocht doen? Hebt u misschien de Elfstedentocht wel heel vaak gevolgd via televisie... of als toeschouwer, of hebt u er misschien aan meegedaan? Voor al uw schaatsverhalen, nacht.io.nl, hashtag dit is de nacht op Twitter... of bel 0800-1121.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 you know that when it snows my eyes become loud and the light that you shine can be seen I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 Steel and kiss from a rose. Carla, goeie nacht. Hans van der Meij in het vorige uur van Elfstedentweets die die liep even naar buiten en, en keek hoe, hoe koud het was min vijf zag hij op de thermometer. Jij bent ook eventjes naar buiten gegaan. Ja, ik stond al met mijn jas aan klaar om te gaan kijken <laughs> net toen hij uh, zei dat hij naar buiten liep en hier was het min negen. Min negen. Wow, en waar is dat? Uh, uh, dat is 14 kilometer ten zuiden van Winschoten. In Noordoost-Groningen, In Noordoost-Groningen. Noord oh, ja. Ja. Oké. Okay. Min 9. Is het, is het daar uh, meestal uh, nog kouder? Ja. Staat, staat. En, en ook in Friesland, daar woont mijn zus. Oh, ja. En ze zegt altijd van als ze uh, uh, op de radio zeggen of op tv, zoveel uh, uh, uh, graden. Nou, ik tel er maar rustig de oh. 4 graden bij. Dus het net is natuurlijk een heel erg wijds gebied. Kun je er dan nu ook al wel schaatsen of niet? Dat zou ik niet weten. Uh, uh, ik heb hier. Heb ik nog, het nog niet gezien, laat ik nee. het zo zeggen. Nee. Maar, uh, maar het, het is wel een heel heldere hemel. Ja. Prachtige sterrenhemel. Uh, uh, en ja, als het zo blijft vriezen, dan gegarandeerd. Ja, he. Hebt u ook zo'n mooie thermometer in de tuin staan? Ja. Bent u er ook veel mee bezig dan, met, met het, het schaatsen en het natuurhuis? Uh, nee, niet zo. Het is heel lang geleden. Ik heb mijn hmm. schaatsen weggegeven okay. aan de dochter van een vriendin nee. al jaren geleden. Ja. En, en tot slot nog even, ja, iedereen zegt, het, het heeft niet gesneeuwd in het noorden. Uh, maar, maar dat is niet zo, zei u? Het Net aan mij. Van, vanmorgen... Uh, Ongeveer half tien tot vanmiddag drie uur aan één stuk doorgesneld. Het is wel. Schil, ja, uh, uh, uh, ja uh, zeg maar motsneld. Maar er lag toch een, een, een hele laag hoor. Oké, okay. nou dat is goed om te weten. En um, hopen dat dat het ijs niet te veel aantast. Bedankt, bedankt voor het bellen en een fijne ja. nacht nog. Henry van der Zwam uit uh, Leiderdorp tenminste. Daar uh, hebt u vroeger gewoond en daar hebt u het schaatsen geleerd. Heen, 63, nacht. Ja, goedendag. Ja, dat klopt. Uh, ik, wij woonden in de Meijerlaan. En die mondden uit op de Zijloortkade. En daar was een slootje waar we zomers altijd visten. En uh, nee, die bewuste strenge winter uh, heb ik leren schaatsen daar. Toen was ik zes jaar. En uh, achter een stoel. Met uh, Friese doorlopers aan. Nou, Net wat die mevrouw ook vertelde, met die touwtjes eromheen die wel eens losgingen. En daar struikel je dan weer over. Of je stond weer naast je schaatsen en zo. Maar dat maakte allemaal niet uit. Het was gewoon heel veel plezier. En uh, ik weet nog wel van. Uh, mijn vader, die nam ons ook was mee op een schaatstocht. En dan ging ik met mijn broertje op de slee zitten. En dan trok hij ons voor. En uh, nou, na uh, drie kwartier uur schaatsen. En dan, dan ging ik weer naar huis. Maar ja, mijn vader was lekker warm. <laughs> Wij waren half <laughs> bevroren. zaten op die slee. Yeah. Dus we waren al lang blij dat we dan thuis kwamen. En, uh, ...voor de, de kolenkachel lekker op uh, kon te warmen. Ja. En, uh, en mijn moeder lekker ertessoep had gemaakt. En, ja, uh, en wat mij uh, nog heel erg bij staat is... ...door leidt door dorp ook de, uh, de Oude Rijn langs. En uh, die was uh, bevroren. Nou, als je zo klein bent, is de Oude Rijn is een hele grote rivier. En dat begreep je niet dat het helemaal dichtgevroren was... Maar het meest flappante was. daar reed een Volkswagen kever overheen. Over het ijs. Over het ijs. Wauw. Nou, daar stond je echt met open mond naar te kijken. Dat begreep <laughs> ja. je gewoon niet. Van hoe kan een auto nou water rijden zo, hè? Het was echt heel dik ijs, dus. Ja, behoorlijk. Nou, dat was ook, dat was ook die, die, die wind waar er eerder vannacht over gesproken is. over de Elfstedentocht. Waar toen, uh, ik meen, Renier Patin gewonnen had. Was een, de, de 63 was gewoon een hele barre, barre winter. Ja. En, want, uh, en, en um, ik weet nog wel, tegen het einde van de winter... of van de kou zeg maar... Uh, uh, toen, toen begon we op een gegeven moment te ijzelen. Toen konden we eigenlijk vanuit ons huis... op de schaats naar het slootje toe. En mijn, mijn vader ging altijd te fietsen naar werk. En die moest morgens vroeg uh, terug naar huis. Want mm -hmm. die had nachtdienst. Maar ja, die kon niet fietsen. En lopen ging ook heel, heel erg moeilijk. Dus wat had hij gedaan? Hij had dikke sokken over zijn schoenen heen getrokken. En zo is hij naar huis toe gelopen. Over het ijs? Over het ijzel. Ja, over de straat. Dat het was echt spekglad. Er kon ook geen auto meer rijden, niks niet. Nou, ja. Want het was natuurlijk best wel een hele strenge vorst geweest. En toen die ijzel er opeens kwam... ja, dat vriespendeen hartstikke dicht. Ja. En inderdaad, nou. Renier Paping die won. Um, en uh, hij deed dat in uh, 10 uur en 59... Uh, minuten. Dus bijna elf uur. Ja, ja. Oh, dat, dat weet ik niet meer. <laughs> ja, ja daar heb ik hier voor me. Dat weet ik niet uit mijn hoofd, hoor. Maar ik heb het even opgezocht. Oh, kijk eens aan. Kijk. En, hebt u dat uh, toen ook op de voet gevolgd, de Elfstedentocht, in dat jaar? 63? Ja, u was natuurlijk nog heel jong. Zes jaar, hè? Ja, ik was zes jaar. Ik weet wel, mijn vader was ook een schaatsfandaat. En, eh... Uh, er staan mij... Ik, moet ik heel goed nadenken, hoor. Dat wij hadden toen nog een uh, zwart-wit tv. En... Uh, Volgens mij heeft mijn vader daar wel naar gekeken hoor. Mm. En misschien heb ik ook wel vlagen gezien, maar dat ja. kan ik niet zo nee. heel helder meer. Nee, uh, lang geleden. naar boven halen. Ja. Maar wel gewoon van uh, ja, dat het toch best wel een indrukwekkende winter was. Ja. Nou, en ja, zal het dit jaar ook zo'n winter worden? Um, Je hebt er waarschijnlijk helemaal geen verstand van, hè? <laughs> ik ben helemaal geen weerman. Nee. Ik weet wel dat het hier nu uh, wit is. Het is vannacht om twee uur gaan sneeuwen. Maar de vooruitzichten qua zijn klinkt toch wel goed. En het feit dat het in het noorden nog niet gesneeuwd heeft en de komende week ook droog blijft... en toch behoorlijk vriest, neemt de kans toch wel toe. Ja, ik krijg een mailtje van iemand die zegt het vriest wel geteld één dag... en Hilversum schiet weer in de Elfsteden stuip. Als morgens ja. vroeg tot midden in de nou. nacht nou, zeveren de Gooise dames en heren door over de rit der waanzinnigen. Vindt u het ook een ja. beetje overdreven, al die aandacht, of, of houdt u er wel van? Ik vind het gewoon nostalgisch, ik vind het gewoon mezellig. Ja. Uh, begin december, half november, hopen we ook allemaal op een witte kerst. En dan zijn we er ook hartstikke druk mee bezig. Maar dat weet je van tevoren ook niet. Dus ja, laten we elkaar gewoon lekker gek maken. Maar ja, toch? Niet uit. Je zou er bijna een, een kop uh, warme chocolademelk bij pakken nu, hè? Ja, toch? Oh, ja. Nou, heel goed. Nou, ik ben, ben later één keer wezen kijken in Wolzwart. Ah ja. Het is echt indrukwekkend. Mooi, nou... Ik ben nou... zelf uh, in kamp, maar het is echt, uh, ik zou de mensen echt uh, willen uitraden... ga een keer kijken. Ja, nou, en, eh, misschien kan dat dit jaar wel. zeg ik nou, ook tegen deze mede. Wie weet. <laughs> Oké, okay, Henry Dankjewel. van der Zwam, bedankt. En ja, nog een fijne fijne nacht. Voor al uw ja, schaatsherinneringen 0800-1121.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 But I will find Adele en Daydreamer. Wat is er fijner dan dagdromen over een mogelijke Elfstedentocht? Schaatsen op natuureis, mevrouw Van den Broeber. Brober? Braber? Braber. Ja. Goedenacht. Dat is mijn eigen, ja. mijn eigen slechte handschrift. Goedenacht En, en, en <laughs> fijn dat u hebt gebeld. Ja, nou, ik zit... Ik ben slecht slaper en dus ik vaak naar de ruiterlaan. Maar ik zeg, ik was, nou, ik ben van 1932 en toen Zo. begin jaren 40, heb hebben natuurlijk ook erg strenge winters gehad. Toen werd er natuurlijk niet geveegd en er was geen zout gestrooid over het wegen. En dan gingen we wel op de schaats over de weg naar school. Toen moesten drie kilometer wonen van, van school af ja. en dan gingen we op de, nou ja, over de weg schaatsen naar school toe... In de jaren 40 was dat? Ja, begin jaren 40. En dat ja. er niet werd gestrooid op de schaats naar school? Nee, nee, nee. Zo. En ik weet ook dat er, er was een oude mevrouw overleden. En dan moesten ze eerst met de scheppen, moesten ze sneeuw... Want er viel ook erg veel sneeuw die, die jaren. Moesten ze eerst de weg schoonmaken. Voordat ze met de lijkkoets naar de, nou ja, de, ja. de, de graafpas konden. En de paarden moesten dan op scherp gezet. Want anders konden die niet... Natuurlijk die lopen, gelezen gelezen uit. En, en u, hebt, uh, u komt uit 1932? Ja. Hebt u dan ook ja. geschaatst uh, tijdens de oorlog? Ja, natuurlijk, ja. Hoe was dat? Was dat dan extra speciaal of bijzonder? Nou ja, kijk, het was natuurlijk uh, die tijd, het waren heel koude, uh, kou, strenge winters. Dus uh, je ze altijd... Ja, je had niet zulke goede kleren en uh, niet zulke goede schaatsen. ze natuurlijk tegenwoordig allemaal hebben. Ja. Het was allemaal veel primitiever. Maar het was, uh, nou ja, wel erg uh, leuk altijd natuurlijk. Kijk, waar ik woonde, er waren niet van die grote sloten. Wij, van die slootjes hadden wij van ongeveer een meter breed. En daar schaatsen we op. En wat is uw dierbaarste herinnering aan die tijd? Ja, het dierbaarste gewoon met elkaar. Het schaatsen, dat was natuurlijk al... al... Heel gezellig. Deed u dat met vriendinnen? Ja, met vriendinnen. Ja, bij jongens, de hele buurt ging schaatsen. kon u een beetje schaatsen? Nou, net zoals u zegt, een beetje, ja, ik was nog een kind. <laughs> ja. Dus uh, ja, dan in die tijd kan je dan niet zo geweldig schaatsen. Dat, uh... Maar we hebben er natuurlijk wel enorm plezier altijd van gehad. Mooi. Dat is. Uh, dus, uh... Ja, nou, dat wel ook eventjes... Ja, even nou, klaar. dank u wel. Heel fijn dat u hebt gebeld. Mevrouw Van den Braber ja. uit 1932 over schaatsen, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zometeen zijn we terug met een nieuwe uur opnieuw van Dit is de Nacht. Tot zometeen.